Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil binnen een dag weten of er nieuwe coronamaatregelen nodig zijn. Vorige week lag het aantal besmettingen rond de 750 per dag. Vandaag zijn het er bijna 3000 meer. Minister De Jonge wil weten of we ons zorgen moeten maken. Ik moet afvragen, is het nodig om maatregelen te treffen? Is dit... Is dit wat er voor nu bij hoort en is het tempo van vaccineren dusdanig dat we, ja, dat, we dat ook weer zien luwen over de komende weken? Nou, en dat is, vraagt echt een duiding van het Outbreak Management Team. Door het oplopende aantal besmettingen kan ook je vakantie naar het buitenland in gevaar komen... omdat het een reden kan zijn voor andere landen om Nederland op oranje te zetten. Een vrachtwagenchauffeur is opgepakt voor een dodelijk ongeluk in Rotterdam vanmorgen. Daar werd een motoragent doodgereden. De vrachtwagen reed daarna door. In Amsterdam worden al de hele dag door bloemen neergelegd op de plek waar gisteren Peter R. De Vries werd neergeschoten. Ik heb geschreven uh, het woord is niet stil te houden met een kogel. Ja, het is natuurlijk heel heftig wat er gebeurd is. En uh, ja, ik denk dat het ons allemaal wel aangrijpt. Ja, ben je epischie? Ik vond het niet leuk. Waarom bent u zo emotioneel eronder? Ja, ja, ja Peter R. de Vries doet zijn werk. Hè, dus uh, ja, wie gaat nou uh, neerschieten? Ik heb er geen woorden voor. Inmiddels zitten er twee mannen vast voor de aanslag op de misdaadjournalist. Een man van 21 uit Rotterdam en een Poolse man van 35 die in Maurik woont. Hoe het nu met Peter R. de Vries gaat is onduidelijk. Hij ligt in een ziekenhuis. En boeren zijn weer op weg naar huis. Ze hebben vandaag op meerdere plaatsen gedemonstreerd tegen de stikstofregels. Want het is echt 5 voor 12. En als we zo doorgaan, dan gaat de hele zon naar de klote. En de klote heeft begrepen. Er waren acties in Den Haag, maar ook in Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch.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 Some people Been driving too fast But you've gone beyond a reasonable doubt yeah. uh -huh.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 Te Je Che weet dat ik een keertje ben, dan ben ik eenmaal een keertje. Als ik eenmaal een keertje ben, dan ben ik eenmaal een keertje. you Paramayari. FM voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Wereldwijd is het aantal coronadoden de afgelopen week afgenomen. Vorige week stierven er minder dan 54.000 mensen aan het virus. En daarmee lag het aantal sterfgevallen 7% lager dan een week tevoren, zegt de WHO. Het demissionaire kabinet vraagt een spoedadvies aan het Outbreak Management Team. Het wil weten of er nieuwe maatregelen nodig zijn nu het aantal coronabesmettingen weer snel stijgt. Vorige week lag het aantal besmettingen rond de 750. Vandaag zijn het er bijna 3.700. Uitkeringsinstantie UWV heeft een boete van 450.000 euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Omdat berichtenverkeer via de site niet voldoende beveiligd was. Het weer, zon en iets meer stapelwolken. Lokaal kan in het binnenland een bij ontstaan. In het oosten is daarbij kans op onweer. Het is 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. I'm down. To your love Just like me Yeah I need you now, I am yours forever, yes forever I will follow Anyway, anyway, never gonna let go